Dit is Radio 1, VPRO, bureau buitenland. Peter van der Wiele. Hallo, ik ben Adrian Finnegan in Doha. A reminder of our top story on Al Jazeera: thousands of protesters in Egypt have been defying a curfew for a second night. They're demanding President Hosni Mubarak steps down after 30 years in power. More than 100 people have now died since the protest began on Tuesday. If he wants to save his skin, if he has an iota of patriotism, I would advise him to leave today and save the country. We strongly believe that the Egyptian government needs to engage immediately met de Egyptische mensen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ook in Cairo is de avond gevallen en kwam een einde aan de zesde dag... van een krachtmeting tussen het Egyptische volk en het regime van Hosni Mubarak. Gisteren trok de politie zich plotseling terug van de straat... en uit twee gevangenissen werden duizenden criminelen vrijgelaten... in een poging chaos te creëren. Uiteraard gaan we uitgebreid praten over de situatie in Egypte en het Midden-Oosten... met oud-diplomaten en publicisten Petra Stine. Zij publiceerde twee jaar geleden al een boek met de titel Dromen van een Arabische Lente. En politicoloog en journalist Marion Kani is aangeschoven... en we belden met de inmiddels 80-jarige schrijfster Nawal El Sadawi in Cairo. Laten we beginnen in de, met de Arabische kranten. Marion Kani, die heb je voor ons doorgenomen... Waar ja. zullen we eens mee beginnen? Nou ja, ik heb eerst naar Libische kranten gekeken. Daar hebben ze veel kranten, allemaal door de stad geleid. Dus de krant Al-Jamahir, het volk, bericht over een telefoongesprek... tussen Gaddafi en de Egyptische president Mubarak die gisteren plaats had. Daarin werd afgesproken om meer samen te werken. En ze wisselen ideeën uit over het huidige crisis en gemeenschappelijke belangen. En dezelfde krant publiceert een brief van al-Qadhafi... Al naar het uh, Tunesische volk. En daarin schrijft hij... Het Tunesische volk is voor mij belangrijk. Zij overdagelijks haar kinderen op. Maar waarom en waarvoor? Ben Ali heeft toch tegen jullie gezegd dat hij over drie jaar gaat stoppen. Jullie hadden nog drie jaar geduld moeten hebben... en dan hadden jullie je kinderen niet verloren. En verder... Ze zegt hij, ik ken de nieuwe machthebbers niet, maar Ben Ali ken ik wel. Hij heeft jullie land ontwikkeld. Waarom vernietigen jullie jullie landen nou, en nu? En verder schrijft Gaddafi over de rol van internet en Facebook. En schrijft hij, misschien hebben jullie wikileaks en andere betekenisloze dingen op het internet gelezen. Zelfs iedere idioot die dronken is, kan iets schrijven en op het net plaatsen. Moet jullie dat dan geloven? Internet is een vuile zaak, waarin alles wordt weggegooid. Iedere idioot, iedere leugenaar, iedere dronkaard, iedere haasroker kan alles wat hij wil op het, op het net zitten. Het zijn berichten die betekenisloos zijn. Moeten wij dan het slachtoffer worden van Facebook? En YouTube moeten wij slachtoffer worden van de apparaten die in het, die het westen, in, die in het in het westen gemaakt zijn om ons uit te lachen. Kortom, dat, je, je zou kunnen zeggen dat Gaddafi de, de hete adem van de, van de revoluties ook wel een beetje in zijn nek voelt. Ik denk er wel. Ik denk dat hij bang is zelf voor, voor de moderne media voor, en voor, voor Facebook en voor dat soort dingen allemaal. Ja. Ik denk dat hij ook gelijk heeft om daar bang voor ja. te zijn. In zijn ja. positie zou ik dat ook hebben. Ja. Wat heb je nog meer uh, voor kranten uh, bestudeerd? Nou, ik heb naar de Iraanse kranten gekeken, met name de Arabisch-talige kranten uit Iran. En uh, die is uh, uh, heel enthousiast over de toestand uh, in Egypte. Uh, en hij noemt wat op dit moment in Egypte gebeurt... de grote revolutie in Egypte. En, de zegt, en die, die krant zegt... Die, die revolutie heeft de cruciale fase bereikt. Maar wat vreemd is volgens de krant... is de idiote inschatting van de Amerikanen van de toestand. De Amerikanen snappen nog altijd niet... Dat hun steun aan iedere regering in het Midden-Oosten alleen maar de haat van de bevolking voor die regering vergroot. Hun steun maakt de wil van de mensen om een einde aan die, die regering te brengen nog groter. Dit is precies wat er gebeurde met de Iraanse Shah in 1979. De Arabische en Islamitische straat leidt onder de gevolgen van de Amerikaanse politiek... die alleen maar de belangen van het Zionisme wil beschermen tegen de belangen van de eigen volk. Goed, nou dat was dan uh, Iran. Wat is het... Uh volgende land waar je nou, ik, ik kan... heb naar uh, kranten uit Saudi-Arabië bekeken. en uh, daar hebben ze een krant die Al Jazeera heet. Dit is niet te verwarren natuurlijk met de televisiezender uit Qatar. De, uh, en daar wordt ook uh, uh, de Saoedische koning heeft een telefonische contact opgenomen met zijn broeder president Mubarak over de toestand in Egypte. De koning heeft in het telefoongesprek gezegd dat de moslims en het Arabische volk niet met de Natie moet spelen en haar veiligheid aan stabiliteit in gevaar te brengen. Sommige elementen gebruiken de vrijheid van meningsuiting om hun haat te uiten. Ze zijn bezig het land te vernietigen, mensen angst aan te jagen en branden te stichten. Ze proberen fitness te stichten. Dat is chaos. Uh, fitna. Dat, is, dat is een woord die bekend is bij Nederlanders. Ja, nou, naar dat is de... de film van Wilders. Ja. Maar het betekent uh, chaos, hè? Ja, en, de, de Saoedische en dan zegt de koning... de Saoedische regering en het Saoedische volk... staan achter de broederregering van Egypte. President Mubarak heeft in het telefoongesprek de koning verzekerd dat de situatie onder controle is en de toestand stabiel is. Nou, fantastisch om te horen dat de toestand stabiel is. De, de Syrische kranten, heb je die kunnen vinden? Nee, ik, ik heb eigenlijk heel veel gezocht naar de Syrische kranten, maar die schrijven helemaal niks. Alle Syrische kranten zijn van het web uh, gehaald, dus je kon niks vinden. Oké, okay, ja. dat, uh, nou, dat is jammer voor dit uh, krantenoverzicht. We gaan zo meteen uitgebreid uh, verder spreken over de situatie in de Arabische wereld en over deze Arabische lente. Maar eerst is het tijd voor uh, de rubriek Bellen met de wereld. Hallo, hallo. Bellen met de wereld. Hallo. Check and try again. En we hebben natuurlijk met Egypte gebeld en wel met de wereldberoemde schrijfster, moslimfeministe en politiek activiste Nawal el-Sadawi. De 80-jarige schrijfster woont in Cairo en Rick Delhaas vroeg of ze heeft meegedemonstreerd en of dit niet de revolutie van de jonge generatie is. Wat ik zag mensen van elk gegeven, mensen van mijn gegeven, die 80 zijn, And 70, en 60, en 50, and children. Children, 12 and 10. And the mothers with children. Ik heb mensen van alle leeftijden gezien. Van mijn leeftijd, 80 jaar. Van 70 tot kinderen van 10 en 12. Poor people and students. Ik heb arme mensen gezien. En studenten. En zelfs een paar mensen uit de hogere middenklasse. Iedereen is boos. And even some. Uh... Uh, upper middle class people, everybody are uh, angry and frustrated. En wat er zo goed aan is, is dat het niets te maken heeft met de moslimbroederschap. Uh, what is good about it? It has nothing to do with the Muslim Brothers. Uh, all the people shouting for freedom, uh, the system should change. En denkt u dat uh, dit een kans van slagen heeft? Yes, yes. Ja, ik denk dat dit kans verslagen heeft. Er zijn geen politieke partijen bij betrokken. Dit is echt het volk dat in opstand komt. De zwijgende meerderheid heeft eindelijk gesproken. Als de mensen volhouden, dan zal het systeem nooit meer hetzelfde zijn. Als de mensen continue to be in the streets, het uh, the whole system veranderen. Hoe is het voor u uh, uh, als politiek activiste die al zo lang bezig is om dit nu mee te maken? How do I feel? <laughs> well, I am 80 now, 880. I am 80. I've been fighting since the 60s, since Nasser. And Sadat, Sadat put me in prison and I lived in exile. Hoe ik me voel? Ik ben 80. Ik ben actief sinds de jaren 60, de tijd van Nasser. Sadat heeft me in de gevangenis gegooid. Ik moest in ballingschap. Dit systeem heeft me sterk gedupeerd. I cannot speak on the Egyptian television. I do not write op the um, uh, major newspapers and magazines. I write only one article every Tuesday in El Masry El It is an independent, opposition, uh, small paper. Um, so I feel I am part of the protest. Ik woon nu in Cairo, maar eigenlijk ben ik in ballingschap. Ik mag niet op televisie mijn mening geven en ik mag geen stukje in de krant schrijven. Maar ik heb altijd gehoopt niet dood te gaan voordat dit zou gebeuren. Dus ik ben blij dat ik nog leef en dit meemaak. Ik wou niet dood, want ik zei, Nawal, je bent 80 nu, 8-0. Dus so ik was to om te seeing zonder Without seeing this protest te zien. So I am happy. I'm still living. <laughs> yes, yes. Well, uh, thank you very much for speaking to us, Ms. Uh, uh, uh, El Sadawi. Thank you, thank. You. Rick Delhaas in gesprek met uh, de wereldberoemde schrijfster en politiek activiste Nawal El Sadawi. En uh, we gaan eens verder praten over de, de onrust in de Arabische wereld. Uh, Petra Stienen, oud schrijfster van het boek Dromen van een Arabische Lent. U heeft die Al-Sedawi ooit ontmoet, hè? Ja, in de jaren negentig zelfs al toen ik in de jaren tachtig als student aan de Cairo Universiteit zat. En wat ik heel erg hoor in haar verhaal, is wat ik vandaag ook van een vriend van mij hoorde, die mensenrechtenactivist. Dat eigenlijk vroeger was de angst bij mensen... En in de tijd van Nawala Saudawi was een soort roepende in de woestijn. Hè. Nu kan ik me voorstellen dat ze enorm veel solidariteit voelt. En eindelijk gebeurt het door de generaties heen. Vroeger was de angst met mens bij de mensen. En nu zijn de regeringen bang voor de mensen. En die omdraaiing, ik kan me voorstellen dat zij dat fantastisch vindt... dat ze dat in haar leven nog kan zien. Speelt ze nog een rol verder? Ik denk dat ze een boegbeeld is. Wat wij in het Westen heel graag wilden zien... als een soort belichaming van de Arabische vrouw... Voor de huidige generatie is zij niet, is, ze kennen haar niet meer. Maar er is zijn hun... echt nieuwe figuren die, uh, ja, die wij niet kennen, omdat die geen Engels spreken. Maar en dit is de revolutie van de nieuwe generatie. Is De nou, Generation hadden... Facebook, hè? Ja. En, is de, u had een boek uh, alweer, alweer twee jaar geleden, De Dromen van een Arabische Lente. Is dit toch een soort gelijk? Misschien is die droom aan het uitkomen. Twee jaar geleden klonk het nog zo naïef. Nou, ik vind het heel mooi hoe uh, de emotie angst als realistisch wordt gezien. Dus vanuit een realistisch gevoel uh, kiezen we voor stabiliteit. En hoe uh, dromen op een betere toekomst, uh, dromen op de mogelijkheid dat je je studie kunt gebruiken als naïef wordt gezien. Nou, dan neem ik dat als geuzennaam. Ik, uh, ik denk dat mensen die de Arabische wereld goed kennen en die voorbij de stereotypen durven te kijken, al lang wisten dat er een nieuwe generatie was die goed opgeleid is of die vanuit hun eigen kracht het wil veranderen... en die niet meer de oude mannen willen volgen of oude ideologieën. En daar hoort volgens mij ook uh, de islamisme-ideologie bij. Dat is volgens mij inmiddels ook wel... En het afnemen in de An Arabische wereld. Kijk even naar Marwan. ik denk, ik denk dat, dat, dat het waar is. Ik denk dat de huidige toestand is een toestand zonder de huidige protest is een protest zonder ideologie. Dus post-islamisme, post-nationalisme, post al die ideologieën die dominant waren Precies, in de. Precies. Het is de, de, de, de, de, uh, uh, geen ideologische revolutie. De, die kwalificatie hebben we dan nou. Rick Delhaas is hier ook. Rick uh, het is natuurlijk heel erg spannend wat er vanavond allemaal gebeurt. Volgens Zou het mij, zelf vanavond vol, de avond zijn, denk je? Volgens mij is het cruciaal, vanavond en, en, en morgen wat er gebeurt, wat het leger gaat doen. Of niet, Mariman? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de positie van het leger heel belangrijk is. Omdat het leger onduidelijk uh, positie heeft nog altijd gekozen. Vandaag hebben de demonstranten uh, uh, opstandelingen voor elkaar gekregen... om een commissie te vormen, uh, een nationale commissie... met een aantal uh, leden daarin. Baradai als de, het symbool op dit moment van, van, van het protest. En die, uh, gaat, zou, hij, hij is bezig om naar Mubarak toe te gaan... om te onderhandelen met Mubarak. En Mubarak uh, moet weg volgens die commissie... volgens de uh, uh, uh, uh, al die protesten die op dit moment daar zijn. Maar dus dat iets... is een nieuwe ontwikkeling. Het is iets die, die dag, twee dagen geleden niet er was. Dus uh, ja. op dit moment heeft de protestbeweging een leider... een commissie die ook nationale karakter heeft. Dus islamisten zitten daarin. andere groeperingen... circulaire mensen, intellectuelen en, en, en uh, andere, andere groepen. Is dat een les van Tunesië, Peter Stine? Wat bedoel je met de les van Tunesië? Dat Daar er... was geen leiding. Nou, ik... En toen kon er toch nog een, een, een regering met oude rotten gevormd worden. Nou, ik vraag me dus af, en ik vind het echt te vroeg om dat te zeggen... het is vanmiddag, is dit allemaal gebeurd. Uh, ik heb met mensen gesproken die zeggen... het is juist heel goed dat er geen leiders zijn. Dat er uh, uh, jonge mensen die niet voor de publiciteit gaan... maar die echt vanuit een netwerk uh, ideeën... nu met elkaar die uh, revolutie uh, aan het opzetten zijn. Dus ik... Ik vind het echt te vroeg om te. Wij, het, wij, hebben het, is... zo de, wij hebben de behoefte in het Westen, hier in Nederland, om dan meteen een schabloon te kunnen maken. Van oké, okay, Baradij en de Moslimbroederschap En die zitten in een Comité van de Nationale eenheid. En nu hebben we, kunnen we daar kunnen we op focussen. Ja, maar laten dat we dan de woorden van El Sadawi uh, overnemen. Het systeem Mubarak is voorbij. Het systeem ja, absoluut. van de Nationale Democratie. Dat is voorbij. Absoluut. Ja. Maar het is, is het ook... niet zo dat een systeem in zijn laatste pruttelende adem nog hele gekke dingen kan doen? Het kan ook nog best wel zo heel bloedig en vervelend worden de komende dagen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat, dat, dat, gevaar, dat dat is een van de meest belangrijke gevaar van, van het moment. Als Mubarak koppig blijft en, en niet weggaat. En ook een deel van het leger zijn politiek gaan volgen. En beginnen demonstranten te, te schieten, dan, dan, dan een bloedbad is, is voor, voor ons. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik eigenlijk ik wil zeggen dat die de het vormen van die commissie is is belangrijk. Het is niet alleen maar dat van buitenaf mensen willen dingen zien. Nu heeft de protest een officiële officieel iemand die in de naam van een protest kan spreken en al alles eisen wat eigenlijk wat die demonstranten willen. ze het einde van Mubarak, het einde van een systeem, geen onderhandeling met de regering om regering te blijven, dus het systeem van Mubarak te blijven. Dus alles, iedereen die in een commissie zit is gewoon Mubarak-tijdperk. Dus Mubarak weg met alles, alle, al, al zijn wetten, al zijn politieke programma's en, uh, en corrupties enzovoort enzovoort. Dus het is het, ik denk dat het wel een heel belangrijke stap is. Die de formatie van zo'n commissie. En, uh, en, en die commissie kan ook eigenlijk met buiten spreken. En Barada is iemand die ook bij, met de Amerikanen kan spreken. Kan met de buurlanden spreken. Dus het, ja. is, het is, ik vind het wel belangrijk, belangrijke ontwikkelingen. Ja. Zal Mubarak met, met hem willen praten. Want dan, als we daar die praat is hier weg. Ook, um, nou, Ik denk dat het interessant is om uh, te zien... dat de Amerikanen en de Europeanen hebben zich op... die zitten met dat duivelse dilemma. Ongemakkelijke uh, opmerkingen. Heel ongemakkelijk. Ja. Ze, moeten ze nu al kiezen voor inderdaad deze mensen? Uh, of moeten ze Mubarak laten vallen? Je merkt gewoon dat ze zich in alle bochten wringen. Hillary Clinton ook weer, wat we net hoorden... in het begin van deze uitzending... Um, ze gebruiken het woord democratisering niet meer. Terwijl nee. het toch een onderdeel was van uh, de speech van Obama in Cairo... twee jaar geleden, in 2009. Uh, ze gebruiken um, allerlei termen als tolerantie. We moeten het, moeten het volk steunen. Maar zich echt uitspreken... Tegen Mubarak, dat hebben ze nog uh, niet gedaan. Maar is dat ook Lijkt... niet een beetje verstandig? Want stel dat het allemaal uh, toch niet lukt met, met, uh, met de Egyptische lente. Het is ook een beetje vroeg trouwens lente. Dus nou, het februari, is nog eens februari, maar goed. Het kan al behoorlijk warm worden daar hoor. <laughs> maar stel het lukt allemaal niet. Dan ben je een vriend kwijt uh, en dan heb je er niks voor terug. Dus uh, ja, volgens mij is diplomatiek wel verstandig. Maar u bent diplomaat geweest om, nou, om nog even je kruid droog te houden. We hebben natuurlijk jarenlang op het, op, op, hebben we gekozen als internationale gemeenschap voor stabiliteit ten koste van uh, democratisering, democratisering ten koste van mensenrechten. Ja, ja, stabiliteit van corruptie. En, nou ja, ja. Uh, we hem, en dat zie je nu ook, vind ik, in de commentaren. Dat uh, mensen maar heel veel het angst juiste hebben voor... de commentaar? Of moet er, moet er een ander commentaar komen? Wat zou Amerika nu moeten zeggen? Nou, Ik heb vanmiddag uh, gebeld met een hele goede vriend van mij die uh, Balling is... die uit zijn eigen land moest vluchten. Uit en, welk land? Uh, uh, Dat kan ik niet vertellen, want dan ja. weet iedereen wie het is. Maar hij zit uh, in Amerika en hij zei... Um, ik verwacht eigenlijk van de Amerikanen en de Europeanen... dat ze ons even met rust laten. We willen helemaal niet steun en inmenging op dit moment. We je er even niet mee. En als je al iets wil doen voor de beweging in Egypte... heb het dan in algemene termen over het recht van het Egyptische volk... om zijn eigen leiders te kiezen. Maar We wacht dan... even, niet bemoeien. Uh, er gaat een enorme pot met geld vanuit Europa en Amerika naar Egypte. Uh, als dat nu wordt uh, bevroren, dan uh, lijkt het mij gedaan. Met Mubarak, ja. bedoel je? Dat is ja, ook een dat, dat gaan de Amerikanen ja, ze bemoeien, nu niet doen. Dus ja. bemoeien je ook, uh, uh, met het feit dat ze eigenlijk indirect het uh, uh, Mubarak steunen. Dus uh, ze, ze zeggen dat Mubarak moet zich democratiseren moet met het volk spreken. Dus ze gaan eigenlijk ja. nog altijd van een Mubarak-paradijm uit. Want er je, wordt dus... achter de schermen ook, ook gewoon ja, onderhandeld, ik, hè? He? Ik, dus ik, ik ja. ja, met Amerika... het leger vermoed ik. Ja. Ik vermoed echt ja. dat, uh, dat daar nog wel iets zou kunnen gebeuren. En dat ja. dat misschien ook wel de hoop is uh, voor uh, de situatie on the ground. Dat het leger uiteindelijk de, kies, de kant van het volk kiest. En als je ziet wie de afgelopen decennia het leger heeft gesteund, dat is duidelijk. Er zaten een paar hoge militairen uit Egypte in het Pentagon toen de revolutie uitbrak. Ja, ja maar, ja, maar dan stapt het leger niet in het vacuüm. Dan kan, zeg maar, kunnen die oppositiepartijen wel op termijn. Ja, vrij en eerlijke verkiezingen houden. Dat is ja. dan de vraag hoe dat kan in zo'n verrot systeem ja, In Egypte doen ze heel veel aan koffiedik kijken. En er komt elke kopje koffie komt er weer wat anders uit, Rick. En ik vind dat echt een ja, hele lastige vraag. Het, maar Marijman, jij zei... Uh, dit is uh, niet de, de, de revolutie van jong of oud of van islamitisch... of niet-islamitisch of westers. Dit is een revolutie van iedereen. Maar dat maakt het misschien ook wel een revolutie zonder agenda. Jawel, dat is de, de, de Valt revolutie. Valt het niet gewoon uit elkaar zodra uh, de regering weg is... en, en vervalt het in chaos? in discussie. Nee, ik denk dat het is niet een revolutie zonder agenda. Het is een revolutie met duidelijke eisen. Mensen mm. willen baan. Mensen willen vrijheid van meningsuiting. Mensen willen minder corruptie. Mensen willen respect voor, voor mensenrechten. En mensen willen uh, uh, een, een staat die, die eigenlijk de, de samenleving snapt en begrijpt. Dus het is, uh, mensen willen het idee van burgerschap, dat ze allemaal gelijk zijn voor de wet en niet, uh, niet alleen maar een, een groep rond de president die alles en, uh, in dit land onder controle heeft en alles, uh, alles uh, voor, voor eigen belangen gebruikt. Dus het is een heel duidelijke eis. Die eisen zijn zeg maar uh, een, een deel van. Je kan het zo zeggen een liberaal verhaal. Maar zonder liberalisme als politieke ideologie. Het is, het is een, mensen willen andere soort leven, willen veel meer vrijheid en willen ja. minimale gelijkheid en gelijke toegang tot, tot de staat, tot, tot voorzieningen aan dat soort dingen. Dus het is niet zonder, zonder agenda. Plus dat Egypte volgens mij, uh, is anders dan, dan Tunesië of andere landen. Omdat in Egypte heb jij ook een traditie van partijen die da daar waren. Dus de moslimbroederschap was daaraan. Moslimbroederschap heeft vanaf jaren 60 tot nu toe... ook heel veel veranderingen meegemaakt. En er zijn ook uh, een circulaire politieke partijen. Er zijn intellectuelen. er maar, zijn maar, verenigingen. Okay, dit is, dit is verenigingen. helder. Uh, dus het is niet, dit is niet... niet zonder agenda. Nee, uh, nee. Goed, ah, dat is dan helder. Uh, Petra Stine, dan... Uh is volgens mij het moeilijke uh, dat Amerika zich niet ermee moet bemoeien... maar wel moet bemoeien, uitspreken voor de revolutie, niet voor de revolutie. Willen die opstandelingen wel dat Amerika zich uh, aan hun kant schaart? Opstandelingen? Okay. Oh, ja, dat is toch een mooi woord, opstandelingen. Ja, opstandelingen, revolutionaire, demonstranten. Um, nou, als je nu kijkt wat tot nu toe is gebeurd... ik denk dat mensen zich bedrogen voelen. Aan de ene kant heeft Obama een fantastisch verhaal... Hè? de poëzie van Obama in zo'n Cairo-universiteit... waarin hij weliswaar als vierde prioriteit de democratisering oproept. Maar als je kijkt wat ze de afgelopen jaren in Egypte hebben gestopt... op Facebook heb ik allemaal van die filmpjes gezien... waar, waar mensen die teargas, die traangasbommen uh, laten zien. Daar staat mede in de USA op. Dus ze weten verdomde goed dat van die anderhalf miljard... die per jaar naar Egypte komt uit Amerika... daar is iets van 20 ja. miljoen per jaar gaat naar de democratisering. Toe. Iets is heel anders. Het ja. Amerikaanse beleid is eigenlijk... Uh, ja, een van de pijlers is Egypte. Het Midden-Oostenbeleid van Amerika staat te schudden. Ja, het is een driehoeksverhouding. Het is Amerika, het is Egypte, het is Israël. En ik denk dat daar veranderingen moeten komen. Dat als de manier waarop wij naar het Midden-Oosten kijken... dat dat niet alleen maar een functie van de stabiliteit van Israël kan zijn. Ja, en we hebben Ronnie Naftaniel aan de lijn. Directeur van het SIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Israël is altijd de enige democratie in het Midden-Oosten geweest. U moet staan te juichen wat er nu gebeurt in Egypte, of niet? Ja die uit de voorschijn komt, dan sta ik inderdaad te juichen. Als uh, inderdaad uh, al Baradij in staat is om een soort overgangsregering te vormen... en vervolgens uh, vrije verkiezingen uit te schrijven, prima. Maar, ja. als, maar en, en fijn voor het volk. Het, en dan hoop ik ook dat het economisch ik wel beter gaat. Ja. ja, ik was wel dat, dat zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken toch nog even op Mubarak gokte. Hè? Dat hij stevig genoeg in het zadel zat. Ja, nee, goed... Uh, Maken we vaker fouten in uh, de inschatting hoe het in andere landen toe gaat? Dus dat vind ik allemaal niet zo relevant. Wat wel van belang is, is of uh, de ...de democratie zich zal voortzetten of het niet zal veranderen... ...in een uh, uiteindelijke machtsgreep van uh, de moslimbroederschap. Ik ben er niet zo gerust op uh, als, uh, als, als uh, Marwan Mar en, en, en Petra. Yeah. Uh, ik denk dat onder de demonstranten ook uh, nogal wat uh, moslimbroeders zitten... ...en ik denk ook, tenminste dat, dat zegt hij zelf dat El Baradij het op een akkoordje heeft gegooid met de moslimbroederschap. En ja. die zit in de coulissen te wachten. Wat, wat, wat betekent dit nu voor Israël? De, de hele situatie die zo instabiel is eigenlijk ook uh, in andere landen. Jordanië? Nou ja, nou ja, Jordanië, dat valt gewoon nog wel mee. En ja. wat ook heel opvallend is, is de westelijke Jordaan oever Dat is het behoorlijk rustig. Ja. Uh, maar um, ja, nee, Israël uh, vindt dat uh, angst aanjagend. Want uh, van, uh, niet de democratisering, maar wel uh, eventueel als daar moslimbroeders aan de macht komen. En, nu en u ziet in... El baradij dus als, als, als um, eigenlijk een soort medewerker van de moslimbroederschap. een tussenpauze. Een tussenpaus. Nou, dat zou die kunnen zijn. We hebben dat al eerder gezien in, uh, in Iran in januari 1979... toen uh, Shabtour uh, Bakhtiar de macht overnam daar... En vervolgens, uh, toen Chomeini aanlandde uh, kwam het eerst in handen van uh, een premier Bazar Ghan en vervolgens uh, bij uh, de, de Mullahs terecht. Ja, Peter Sine, scenario... wat vindt u van die... Uh... Ik vind het bijzonder dat Iran... Ik begrijp het hoor, dat mensen bang zijn voor het Iran-scenario... maar laten we inderdaad dromen van een Arabische lente die lijkt op het Turkse model... waarin moderniteit, islam en democratisering gecombineerd kan worden. En waarom zou dat in Egypte niet kunnen? Ja, bovendien, de moslimbroederschap in Egypte kan niet rekenen op, de, op, de, op, op meer dan 20% van de, hmm. de steun van de bevolking. Ja, het is ja. niet zo dat ze massaal mensen achter zich hebben. Dus een, ze zijn een van de politieke spelers, dat is punt 1. Punt 2, moslimbroederschap is niet radicale politieke beweging. Dat is duidelijk, maar ja. Ronnie Naftaniel, waarom zou het in Egypte niet kunnen? Nee, kijk, ik droom met Petra graag mee. He? Ik hoop het heel graag voor uh, de Egyptische mensen. Maar ik eh, heb ook af en toe wel een, een nachtmerrie. En overigens wat... Hoe, tekst, hoe ziet hij eruit, die, eh, er is er, die ja, nachtmerrie? Telles. Ja, Ik ben dol op nachtmerrie. Ja, <laughs> hoe die eruit ziet. Uh, nou, dat zou kunnen zijn dat die regio langzamerhand... wel in de grip komt van islamisten. En, uh, dat maar dat... Voor, vanuit Israël bezien slechter dan nu kan het toch niet? Ik bedoel, uh, jullie hebben al zoveel vijanden. Ik zeg jullie, maar uh, Israël ja, ja, ja. heeft al zoveel vijanden in het Midden-Oosten. Wat kan een nacht, nachtmerrie nog verder inhouden? Niet dat uh, Egypte tot uh, zijn vijand behoorde. Sinds 1979 is er een vredesvertrag. En hetzelfde uh, geldt uh, voor Jordanië. Uh, het, het was juist... Uh, dus het top. zijn net die laatste vrienden uh, die misschien wel in, in verkeerde handen komen? Uh, nou, dat zijn niet de laatste vrienden. Zullen, er zijn er nog wel een paar andere. Maar het is niet... Uh, het, het is natuurlijk niet alleen in Israël, voor Israël is slecht, het is ook voor Europa het is en voor de Verenigde Staten en voor de wereldstabiliteit is het slecht. Als zoiets zou gebeuren. Dus ik heb mijn, uh, ik heb mijn, mijn reservering erbij. Ik hoop dat het goed gaat. Ik, ik vind het fantastisch als het goed gaat, ja. als de bevolking daar echt de macht kan grijpen en daar echt een democratie kan worden neergezet... Nou, ik, nou, bij mij gaat de vlag uit. Ja, en één korte vraag nog, of een kort antwoord in ieder geval... Uh, wat betekent dit voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen? Is, komen de kaarten anders liggen of niet? Het is zo rustig uh, daar, uh, zowel in Gaza is het rustig als in de Westbank is het rustig. Hamas heeft wel uh, de, zijn mensen opgeroepen om te gaan demonstreren op de Westbank. Maar ik zie geen beweging. Dus nee, wij zagen ook geen, geen beweging verandering. nog. Wat? Ja. Nee, wij zagen ook nog geen beweging. Nee. Oké, okay, hartelijk dank uh, Ronnie Nathaniel. Ja, graag gedaan. Ronnie Nathaniel is uh, van het Sidi, het Centrum voor Documentatie en Informatie uh, Israël. Ja. We hebben het helemaal niet over Europa gehad. We hebben het helemaal niet over nee, Europa. Nee, en dat is het toch, het toch interessant, toe, want in, dat speciaal? hoor ik. Wel? Mijn mijn mijn contacten mijn mensenrechtencontacten in de Arabische wereld ook tien jaar geleden zeiden altijd van waarom springen jullie niet in het vacuüm dat de Amerikanen laten liggen. Ja. Uh, maar pas morgen komen de ministers van buitenlandse zaken in Brussel bij elkaar. Het is weekend in Europa. Ja, dat lijkt soms wel zeven dagen te duren als er uh, ja. demonstraties uitkomt. Je merkt gewoon dat uh, Catherine Ashton, hè, de buitenlandvertegenwoordiger, die heeft zich ook uh, op de vlakte gehouden. Nou, ik heb eens even op de website gekeken van uh, de Europese delegatie in Egypte. En ook daar uh, Wat hè, zou Europa zicht. moeten doen? Nou, ze zou, ik denk dat we in Europa één, ze moeten enorm. Uh, Ingaan zetten op protest tegen de manier waarop er met internet... en communicatie wordt omgegaan. Het zijn Europese bedrijven, Vodafone en uh, Frans Telecom, die daaraan meedoen. Ja die laten hun lang hangen na een barak. En tegelijkertijd denk ik dat voor Europa steun... Zeg aan maar, het maatschappelijk middenveld in de Arabische wereld... Ja, en dan Europa... zegt Vodafone, dit is uh, naar de regels van het land waar wij uh, Ja, maar je opereren. vraagt wat zou Europa kunnen doen. Dat ja. is er één, de tweede, en dat vind ik belangrijk. Ik denk dat dit is een beweging van civil society, van maatschappelijk middenveld. En ik geloof echt dat in Europa daar kansen liggen. Nederland uh, is op dit moment allerlei uh, clubs aan het korten. Er wordt ook gekeken of Egypte uh, van de landenlijst af moet... Dat vind ik dus heel spannend om te zien uh, of dat inderdaad gaat gebeuren. Hè? Rosenthal uh, wil dat er minder uh, steun aan uh, landen wordt gegeven. Kijken of de Kamer hem tot uh, andere ideeën kan brengen. Want volgens mij ja. is dat die steun ja. op dit moment wel belangrijk. Wat nou, is het volgende land? Ja, dat was de, de goede vraag. Want je ziet overal van die kaartjes met, met stabiel, minder stabiel. Ik zag al dat ze, dat ze dan een kleur hadden voor ieder land in de, ja. in de Arabische wereld. Ja, je, je was in, in, in Saudi-Arabië toevallig. Je bent van de week teruggekomen. Ja. Merkt je daar iets van al dat gedoe in? Egypte en... Nou, Saudi-Arabië is een ander verhaal. Het ja. is een heel rijk land. En, uh, de Saoedische reg regime of regering kan uh, met, met, met de enorme inkomen die ze hebben... Uh, grotendeels van de bevolking tevreden okay, houden. Okay, maar... maar daar ja, hebben ze ook problemen met de ja. uh, media die niet onafhankelijk is. Uh, dat de regering zich bemoeit met allerlei dingen. Dat, dat, dat problemen zijn er wel. Maar, maar, maar doe een voorspelling. Maar, maar, maar ik denk niet naar Saudi-Arabië, niet. Maar uh, Jordanië, Jemen, uh, Syrië, die zijn de komende kandidaten eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk dat, dat die... Midden-Oosten veel dingen aan het radicaal aan het verschouwen zijn. Dus Amerikaanse vrienden verdwijnen. Dus uh, Ben Ali is weg. Mubarak waarschijnlijk gaat weg. In Libanon is Hariri weg. Uh, nou, en dan anti-amerikaanse -anti blok worden nog sterker. Nou, Iran, uh, Syrië, uh, uh, Hamas en Hezbollah. Uh, en ook dat nieuwe spelers... Uh, spelen op dit moment een belangrijke rol in Amerika. Namelijk Turkije en, uh, en nou Saudi-Arabië zelf. Dus het is een nieuwe, nieuwe uh, Midden-Oosten aan het, aan het ja. formatie. Maar dit, is, is, maar het dit is heel erg op statenniveau. En ik denk ja. dat als je ziet... Al die, al die Facebook, die netwerkgeneratie... die gaat door al die landen okay, heen. Dus zag, die inspireren u elkaar. Ik zag net ook bij binnenkomst de hele tijd... op zo'n smartphone naar uw Facebook ja. euh, kijken. Wat was het laatste bericht? Um, dat was een bericht van een vriend van mij... Uh, die liet zien hoe vrouwen in Egypte... Uh, heel, geheel in navolging van Nawala Saadawi. Women in Egypt en 56 foto's... van hoe jonge, oude, allerlei generaties vrouwen... protesteren in Egypte en voor hun rechten opkomen. En Stuur ik word daar heel een, vrolijk van. Nou, stuur onze link, dan zetten wij het weer op de website Lijkt van Bureau Goed. Buitenland. En dan kunnen onze luisteraars ook vrolijk worden. Mariemann Kali en Petra Stine, hartelijk dank. Graag gedaan. En ook dank, Rick Delhaas. Ja, meer democratiseringsnieuws, al gaat het wat moeizaam. Maar Birma deze week komt daar voor het eerst het parlement bij elkaar. Begin november werden verkiezingen gehouden... en die werden dankzij vooraf uitgebrachte stemmen en fraude... glorierijk gewonnen door de Partij van het Leger, de USDP. Minka Nijas is journalist voor Trouw en Vrij Nederland... en schrijver van het boek Birma, Land van Geheimen. En ze, is, uh, ze zit in de studio in Amsterdam... en ik mag wel zeggen, ze is een beetje vergroeid met het land. Kan ik dat zeggen, Minka? Ja hoor, het hoort bij mijn leven. En ik kom er al ontzettend lang, zo'n twintig jaar bijna. En ik spreek vrijwel dagelijks of wekelijks parmezen. Dus dat kun je wel zo zeggen, ja. Wat betekent dit, dat het parlement bij elkaar komt? Nou, eigenlijk als je naar de locatie van het parlementsgebouw kijkt... dan weet je al genoeg. Dat is een paleisachtig gebouw, zwaar afgeschermd in een nieuwe hoofdstad. 300 kilometer ten noorden van de oude hoofdstad Rangoon. Ja, en, en de verkiezingen zijn natuurlijk door fraude en manipulatie gewonnen door een partij die gelieerd is aan de militairen. De militairen zelf hebben 25% van de zetels. Dus het stukje van de democratische taart, zeg maar, dat voor de oppositiepartijen is heel erg klein... En ik las net ook een bericht, er zijn iets van 17 lijvige documenten uitgegeven met allemaal gedragsregels voor de parlementariërs. En daar word je ook bepaald niet vrolijk van, want bijvoorbeeld voor het indienen van een vraag moet je al tien dagen van tevoren permissie indienen. Dus het democratisch gehalte van de debatten zal niet erg groot zijn. En dat parlementsgebouw, dat, dat is echt uh, fysiek ook op afstand geplaatst... van, van uh, uh, het grootste deel van de bevolking, zou je dan kunnen zeggen? Ja, precies, want in die nieuwe hoofdstad die eigenlijk sinds 2005 in gebruik is... die bevindt zich gewoon ver van de bevolking... en er wonen eigenlijk alleen maar uh, militairen en, en ambtenaren... En... Mensen die in het parlement uh, zitten en aan een sessie deel moeten nemen... die verblijven daar in hotels. En burgers zijn ook niet welkom bij de zittingen. En de pers die er verslag van uh, mag doen, die is aan strenge regels gebonden. En ik begrijp van mensen die de documenten hebben gezien over gedragsregels... dat parlementariërs bijvoorbeeld ook niks op mogen nemen. Ben je er wel eens geweest in, in dat uh, deel van het land? Ja, ja ik ben uh, een jaar of drie geleden, denk ik... toen het echt nog allemaal in de kinderschoenen stond ben ik daar naartoe gegaan en tot mijn verwondering legde eigenlijk niemand mij iets in de weg. Want toen was het nog niet toegestaan voor buitenlanders om daar zomaar naartoe te gaan. Maar ik had een vlucht uh, daar naartoe genomen, stapte uit en ik kon eigenlijk wel gewoon rondlopen. En het is een heel absurdistisch... Uh... Ja, een, een gemeenschap. Het is net alsof een reuzenhand vanuit de ruimte allemaal gebouwen heeft neergezet. Met gigantische wegen waar eigenlijk geen verkeer overheen gaat. Behalve een enkele auto en een fietser zal inmiddels wel meer leven in de brouwerij gekomen zijn. Maar het is een heel uh, geïsoleerde hoofdstad. Beetje surrealistisch lijkt me. Ja, en ook heel megalomaan. Het is echt een project van de Guntaleide Tanswee die zichzelf ziet als een opvolger van de koninklijke dynastieën... die in de geschiedenis ook altijd hun eigen hoofdsteden opzetten. En dat heeft hij dus ook gedaan. We hadden het net hier over Tunesië en Egypte... waar, waar de jongeren toch vooral het, het breekijzer zijn van, uh, van de hervormingen, van, van, van vernieuwing. Zou dat in Burma ook kunnen? Ja, Burmezen die volgen dit natuurlijk wel... Maar... Zij hebben al in 1988 een poging gedaan tot een revolutie die werd geleid door jongeren. En in 2007 waren het vooral jonge monniken die de straat op gingen. Die beelden zal iedereen nog wel kennen. Dat waren echt iconische taferelen van jonge monniken met omgekeerde bedelnappen... die door de straat en door de regen ook liepen. Maar het is toch een ander verhaal dan wat je nu ziet in Egypte. Die generatie, de onvrede en de armoede, die is natuurlijk zeker even groot. Maar het is voor jongeren gewoon toch nog veel moeilijker om contact met elkaar te houden. Dat maatschappelijk middenveld is er eigenlijk niet. En uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer of een, be of een leger bereid is om uh, zijn eigen mensen neer te schieten. En dat is in 1988 massaal gebeurd en in 2007 ook. En er zijn eigenlijk helemaal geen indicaties... als mensen nu de straat op zouden gaan... dat dat niet opnieuw zou gebeuren. Ja, en, en dan is het natuurlijk wel heel moeilijk. En die angst, die hebben mensen ook nog heel erg. Het leger is, is in Burma zeker. Die legertop, die, die leeft heel geïsoleerd van de bevolking. Die leeft echt in een parallelle werkelijkheid van, van de rest van het land... En ziet de burgers ook echt als vijanden. En het leger beschikt bovendien ook over een gevechtsmachine... die in de grensgebieden tegen etnische minderheden nog steeds oorlog voert. En die troepen kunnen heel makkelijk naar de steden gestuurd worden... om daar op burgers te schieten. Soms is het, uh, is het land helemaal uit het nieuws hier in het westen. Soms is het helemaal terug in het nieuws. En heel vaak als het in het nieuws is, dan gaat het over uh, Aung San Suu Kyi. Uh, zij is een, een belangrijk symbool hier, maar is zij dat daar ook? Ja, dat is ze zeker. Ze is 13 november vrijgelaten van haar huisarrest. En toen was eigenlijk wel duidelijk dat dat de verkiezingen waren. Want mensen stroomden massaal naar haar huis... terwijl het animo om mee te doen aan de verkiezingen helemaal niet groot was. Tegelijkertijd is het feit dat ze zo populair is... en ook zo'n iconisch, is, zoveel statuur heeft in het buitenland... soms denk ik wel eens dat, dat het morele gelijk wat Suu Kyi heeft als hoogopgeleide en beeldschone en, en, en wereldse oppositieleidster... met een verkiezing in 1990 die haar partij heeft gewonnen... Dat, dat dat morele gelijk ook de oppositie er deels van afhoudt... om meer pragmatisch te handelen. Want, want is, het, het, ja. moreel gelijk hebben, dat is zo'n heerlijke status... Dat, dat, uh, dat je ook niet meer hoeft te onderhandelen of uh, politiek hoeft te bedrijven... want je hebt moreel gelijk en daar kun je in berusten. Nou, ik merk dat echt nog heel vaak in discussies, bijvoorbeeld met de, met de mensen die in de diaspora zitten, die, die, die heel bekwaam zijn in het met modder gooien naar de militairen. En er is natuurlijk geen enkele twijfel over dat het een vreselijk bewind is. Maar gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. En ze blijven heel erg steken in die houding. En verguizen helaas ook mensen in Burma die nu bijvoorbeeld wel in dat parlement zitten en zeggen: luister, het moet ook van binnenuit komen die verandering. Want al die, um... Wat van buitenaf gaat het niet gebeuren? Nou, tot nog toe, er zijn natuurlijk heel veel resoluties geweest in de VN en het bewind wordt voortdurend veroordeeld. Maar het, het heeft steun in de regio, het heeft steun van China. Dus het Westen heeft ook gewoon weinig middelen om druk uit te oefenen op het bewind. En al die jaren met pogingen om dat van buitenaf wel te doen... Die hebben niets opgeleverd. En nee. daarom zijn er in Burma mensen die zeggen: laten we het van binnen uitproberen. En de, daar is de diaspora. Uh, al van die Burmezen over, over de hele wereld. Ja, Aung San Suu Kyi noemde ik al. Uh, u heeft haar laatst weer uh, ontmoet. Hoe was het eigenlijk met haar? Ja, ik vond haar in verbazingwekkend uh, goede condities. was na al die jaren van isolement en toch wel ontberingen was uh, heel wel bespraakt en, en energiek en ook vrolijk. En, zat heel erg ook een, een boodschap die waaruit um, verzoening en eenheid sprak. Ik vond het milder ook dan ik er van vroeger kende. En het interessante is ook dat ze afgelopen vrijdag heeft uh, het uh, de World Economic Forum in Davos toegesproken. En hoewel haar partij in het verleden oproep deed tot economische sancties, was ze nu ook daarin en veel gematigder. Ze zei niet dat de sancties moeten worden opgeheven... maar ze had het er wel over dat haar land... buitenlandse investeringen heel hard nodig heeft... mits die op een verantwoorde en ethische manier zullen plaatsvinden. Minka hartelijk dank. Voorlopig nog geen Birmese lente, vrees ik dus. Dankjewel. je Ik moet vaststellen dat het inderdaad niet mogelijk is gebleken... de zeven partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarom heb ik ook de koning gevraagd mijn opdracht als bemiddelaar te beëindigen. De koning heeft hiermee ingestemd. Ja, België. In België wordt vanaf morgen opnieuw een poging ondernomen om een nieuwe regering te vormen. Dat wordt dan dag nummer 232 dat onze buren zonder regering zitten. In Brussel zit historicus en journalist van de Belgische De standaard Mark Reinebol. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoezo stemming? Uh, het is een sport geworden dat uh, journalisten uh, tegenwoordig nooit meer zeggen... van hoe het er staat, maar uh, of ze pessimistisch dan wel optimistisch zijn. Nou, ik, zeg uh, het maar. Blijf, ik ben uh, uh, zeer verbaasd vooral. En uh, wacht af, als men uh, in, in dit rijtje... je hebt al een hele uitzending met struikelende democratieën... wel, België behoort er ook toe. En uh, ik ben zeer benieuwd wat er morgen gebeurt. Ja, zeer Nieuwsgierig. benieuwd. Maar het, hoe, hoe is het mogelijk... 232 dagen zonder regering. Ja, het heeft uh, te maken, denk ik, met, met twee dingen ten gronde. Aan de ene kant het feit dat er uh, ja, zijn vervroegde verkiezingen geweest... dus er moet een nieuwe regering gemaakt worden... dus grote onderhandelingen over een programma. Maar daar hoort ook een staatshervorming bij. En die is bijzonder ingewikkeld. Uh, neemt veel tijd in beslag. Dus dat neemt uh, nu, uh, zorgt voor heel wat vertraging. Uh, dat is één zaak. En de andere reden waarom het zo lang duurt is... Uh, ja, het schiet niet op omdat er geen vertrouwen bestaat tussen de diverse partijen. En ja, als men elkaar niet echt vertrouwt en altijd met uh, bijgedachten uh, moet rekening houden van misschien heeft men iets anders in de zin dan wat men zegt, ja, dan, dan lukt het niet echt. Hè. Ik, uh ik moet wel toegeven dat ik het altijd iets verzachtender stel. Ook in Nederland heeft het lang geduurd. En wat jullie nu als regering hebben, is toch ook niet echt een, uh, iets om bijzonder trots op te zijn eigenlijk. Een minderheidsregering die gedoogd wordt. Uh, maar goed, uh, we hebben nog die staatsvervorming erbij. Dus het, het duurt lang. Uh, de toestand is moeilijk, ondoorzichtig. Niemand weet het nog. Goed, u noemt de Nederlandse regering. Dat was toch ook een beetje een soort monsterlijk compromis. Maar dat moeten jullie toch ja. ook kunnen, een monsterlijk compromis sluiten? Een commissie die de staatshervorming gaat onderzoeken, dat is toch niet zo moeilijk? Zeker, maar wat men uh, doet in, in België is. Uh, jullie hebben een regering gevolg, gevormd. Van een klein regering die gedoogd wordt. Dat moet ook in België gebeuren. Maar daarnaast moet ook een, wat men dan noemt een grondige, uitvoerige staatshervorming uh, worden bedacht. Uh, en dat uh, vergt zoveel discussie. Discussie, uh, een, een zoveel onderhandelen dat men eigenlijk over een echt regeringsprogramma ja, daar nog niet aan toegekomen is. Dat is pas voor daarna. Dus die staatsvervorming is zo complex, omdat ze zo fundamenteel is, dat die tot nu toe alle energie heeft opgeslort. En je zou natuurlijk kunnen stellen oké, okay, stop dat in een commissie, laat experts dat onderzoeken. Maar uh, ook daarvoor ontbreekt het vertrouwen. Men denkt meer bepaald aan Vlaamse kant. Als men dat niet meteen regelt voor een regering er is, komt er niks van. Nee, Johan van der Lanotte die legde dus zijn opdracht uh, terug bij de koning. Ja. En op zijn blog schreef hij... Ik heb de koning objectief meegedeeld dat die impasse niet is doorbroken... dat er geen reëel perspectief op vooruitgang was. Ik moet vaststellen dat het inderdaad niet mogelijk is gebleken... de zeven partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarom heb ik de koning gevraagd mijn opdracht als bemiddelaar te beëindigen. En de koning heeft hiermee ingestemd. Ja. Mooi, maar moedeloos. Het uh, klinkt heel moedeloos en dat merk je ook bij veel uh, politici. Als je hen vraagt en zelfs off the record van uh, wat denk je, uh, wat staat er te gebeuren. Dan zijn er vrij veel die zeggen van ja, ik weet het niet. Ik durf daar geen voorspellingen meer over doen. Um, er is nu weer een soort luwte voor een paar dagen. Het zal wellicht nog tot uh, dinsdag, woensdag duren. Eer de koning een initiatief neemt, want hij is de, uh, ja, de regisseur eigenlijk van die regering. En ik vermoed dat ondertussen achter de schermen uh, discreet uh, gesprekken gaande zijn nu tussen de, de twee belangrijkste winnaars van de verkiezingen van nu ook alweer, uh, wat was het, 232 dagen geleden, uh, namelijk de, de Vlaamse nationalisten en de Franstalige socialisten. Ja, die, Vla uh, die Vlaamse nationalisten, de, want daar zit misschien wel het probleem, want die hebben de verkiezingen gewonnen en een van hun belangrijkste agendapunten was die staatshervorming. Ja. Is, is dat waar het probleem begonnen is, dat ze nu niet meer terug kunnen? Uh, het, het, het ligt dieper. Er is al uh, sinds 2007 sprake uh, van een grote staatsvervorming. Dat is toen niet gelukt bij de verkiezingen, dus de, de vorige uh, federale verkiezingen. Dat heeft tot een, ja, een, een, een halsslachtige regeringsvorming geleid, waarbij dat niemand echt enthousiast was met de verkiezingen van 2010. Is opnieuw die eis heel sterk geformuleerd. En net omdat daar niks mee gebeurd was, heeft de NVA, die nationalistische partij, een, een heel groot succes gehaald. En uh, ja, dat is zo prioritair voor deze partij. Aan de ene kant, bovendien wil ze daar ook een heel radicale vergaande invulling aan geven. Aan de andere kant, dus dat maakt de zaak heel moeilijk. Dus, omdat dus een partij met een uh, onhaalbaar voorstel heeft de verkiezingen gewonnen... en dat is een deel van de impasse. Ja, onhaalbaar. Zij zeggen natuurlijk noodzakelijk. Uh, maar het is inderdaad zo dat de standpunten met name... tussen de Franstalige partijen en de Vlaamse partijen... wat dat betreft heel, heel ver uit elkaar liggen. Uh, waar ik wil moet aan toevoegen dat met name aan Vlaamse kant... er ook geen absolute eenheid bestaat over ho hoe ver dat moet gaan. Maar goed, de N-VA, de nationalisten, zijn de grote partij veruit, 30% van de stemmen in Vlaanderen. Dus uh, je kan niet zonder hen. En, uh, nee, maar u bent een is, beschouwer, u bent een, een man van de wereld. Waarschijnlijk kan het u uiteindelijk ook geen moer schelen... of, of België een staatshervorming krijgt... want u bent waarschijnlijk een groot die over dat soort uh, kleine dingen heen kijkt. Uh, Klopt ik dat? probeer dat te zijn, maar het ene sluit het andere niet uit. Uh, omdat er moeten staatshervingen komen... en je zou zelfs kunnen stellen, objectief moet hier komen... omdat het, het federaal... Als systeem in België een beetje uh, zand in de raderen heeft, doordat het ja moet gewoon uh, uh, bijgewerkt worden, aangepast worden. Er is een proces dat nu al bijna een halve eeuw uh, in, in ontwikkeling is, dus je moet daarmee verder tot en aanpassen aan, aan de nieuwe situaties. Maar natuurlijk, zover als de nationalisten het willen laten gaan, natuurlijk, dat is weer iets anders. Uh, maar er moet iets gebeuren en ja. Uh, door die verkiezingsuitslag hebben de nationalisten nu het voortouw. En ja, ze hebben daar een heel radicale invulling van... Die persoonlijk wat mij betreft uh, veel te ver gaat en die ook vrij dubbelzinnig is. Uh, maar goed, uh, de politieke feiten zijn wat ze zijn, de democratie maar de, de, is gesproken. De, is de essentiële vraag niet hoe lang uh, een land kan functioneren zonder een uh, echt goed functionerende regering? Want op een gegeven moment ja. stapelen de problemen zich op en dan keert iedereen zich toch wel tegen die staatshervorming of, of tegen die nationalisten of tegen wie ze ook schuldig achten en dan komt er toch een doorbraak. Ja, dat is natuurlijk uh, zoals in Egypte koffiedik kijken. Uh, maar het wonderlijke feit is dat er is nu al een dimissionaire regering, eigenlijk al sinds april vorig jaar, toen ze haar ontslag heeft ingediend voor de verkiezingen. Um, en het is, uh, bij wijze van spreken, heeft dat nog nooit zo goed gegaan met de economie als nu. Dus de groei is uh, tot de hoogste in Europa. De werkloosheid zakt, het budgettair tekort. Maar het wordt zakt, toch ook wel, wel vervelend? Ik, ik, ik las iets over de, de inenting tegen baarmoederhalskanker, waar dan geen besluit over kon vallen. Ja, dat, Deze bedoel, om het maar de... heel cynisch te zeggen, ja, betekent nee. dat dat meisjes uh, een meer kans krijgen op een nare ziekte, omdat ze over een staatshervorming lopen te midden. Ja, de... Dat is, uh, is een iets gecompliceerdere kwestie... omdat dat eigenlijk de bevoegdheid is van de Vlaamse... en de, de Franstalige gemeenschap die uh, dat moet doen. Want die hebben de preventieve gezondheidszorg. Maar de federale staat doet dat nu nog even. Maar het is inderdaad zo. Het kan niet blijven duren. En vandaar dat nu wordt gedacht aan een uh, uitbreiding... van de bevoegdheden van de federale regering... de dimissionaire regering, ontslagnemende regering... van dit moment, van premier de Terme... dat die wat meer armslag zou krijgen, ook in het parlement... om uh, met name op... Uh, economisch en op financieel gebied, want men is een beetje ja bang dat de aasgieren van uh, onder andere Nederlandse pensioenfondsen en andere investeerders uh, tegen, uh, tegen, België, uh, tegen België zouden gemunt hebben, zoals men tegen Ierland en Griekenland gespeculeerd heeft. Ja. Uh, dus er wordt toch wel uh, nagedacht, en, en dat is stilaan bezig om die demissionaire regering meer aanslag te geven. Maar goed, dat koopt alleen wat tijd voor de onderhandelaars. En uiteindelijk moet het Dit toch... Is uh, niet, uh, ja, nou, misschien... En en de uit. De Mark Rijnebo, hartelijk dank. Alsjeblieft. Berichten uit Blogistan. Ja, Ellen van Dalen, hartelijk welkom. Berichten uit Blogistan. En vandaag gaat het over uh, Oeganda. Ja, want afgelopen week gebeurde daar toch wel iets heel tragisch. Uh, de dood van David Kato, daar gaan we het over hebben. Hij is homoactivist in Oeganda. En afgelopen woensdag werd hij dood aangetroffen in zijn woning... in de buurt van de hoofdstad Kampa, Kampala, moet ik het wel goed uitspreken. Hij is vermoord, hij zou met een zwaar object op zijn hoofd zijn geslagen. En uh, David Kato, David Kato, wie was het ook alweer? Kato was misschien wel een van de bekendste homoactivisten in Oeganda... En volgens meerdere bloggers was uh, David Kato misschien wel de eerste homo in Oeganda... die openlijk uit de kast kwam. Hij was ook woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie SMUK. En dat staat voor Seksuele Minderheden Oeganda. Een gevaarlijke job, want homoseksualiteit is in veel landen in Afrika taboe. En in Oeganda is, loop je extra veel risico dat je verketterd wordt. Ja, maar ik, ik kan me nog herinneren... Uh... Dat blad Rolling Stone, wat geloof ik niks te maken heeft met de Amerikaanse Rolling Stone... maar die had al die, die, die foto's bekendgemaakt hè, van, van wie de homo's waren... Hier ja, dat ze. was afgelopen uh, najaar, november, als ik het goed heb. Uh, dat blad is vrij nieuw. Dat wordt gesponsord door, uh, zeggen ze, evangelisten in Amerika. En die hadden inderdaad op de voorpagina hadden zij, uh, foto's. En onder andere ook die van, van Kato. En daarboven hing, uh, stond een grote kop, hang ze op. In het verhaal verder, als je verder las... Uh, zag je dus dat uh, zij wilden dat alle homo's en lesbo's in uh, Oeganda... gewoon moesten, moesten hangen. Uh, ja... We hebben er nog een bellen met de wereld over gemaakt. Het was natuurlijk een vreselijk tragisch bericht dat zal veel ophef leiden, eh, internationaal ook. Ja, is, is er verband met, met dit artikel? Nou, dat weten we nog niet. Wie er achter zit namelijk achter deze moord en wat het motief is, dat is onbekend. En zelfs in de meest nabije kring van Kato, zo blijkt dat een blog van een homo die zich Guk noemt. En hij schrijft op Gee Uganda. Mijn man ging met een paar anderen naar de politie in Mukono. En van daaruit naar het huis waar hij woonde en is vermoord. Speculaties over wat er nu precies is gebeurd zijn wijdverbreid. En volgens twitteraars, onder wie een Afrikaanse uh, filmmaker in Londen... zijn er twee opties. Uh, en die kun je teruglezen op hashtag David Kato. Of, uh, David Kato. En hij zegt of het gaat hier om overvallers die met hamers tekeer zijn gegaan... of het gaat om homohaters. Wat zegt de politie? Ja, de, homo, of de, de politie die zegt dat het niet om homo gaat... maar dus om uh, een, een bende, een groep roofovervallers. Uh, zij zeggen dat de dood helemaal niets met het activisme te maken heeft. En dat de afgelopen tijd wel meer mensen zijn gedood... op eenzelfde manier zoals dat kato-overkomen is. En hoe denken eigenlijk andere homo-activisten daarover in Oeganda? Ja, volgens hun is er echt geen twijfel mogelijk. Zij leggen wel een verband met de recente anti-homo-campagne in Oeganda. Uh, zoals mede-activist Sokari. En zij schrijft op Black Looks. We weten weliswaar niet de exacte details van Davids moord. Maar feit is dat hij sinds de publicatie van het artikel in Rolling Stone... meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. Ja, op BBC is een recent filmpje nog te zien van een interview met Kato, waarin hij ook vertelt dat hij regelmatig met geweld te maken heeft gehad. I've been hit on many occasions. I've got many scars. I've got a scar here. I was hit with a bottle. This eye went fell in. Even the arm is now broken here. Yeah? Ja, bij veel gelegenheden ben ik geslagen vertelt hij. Ik ben met een fles behandeld. Ik heb zelfs een gebroken arm nu. Maar die hoofdredacteur van Rolling Stone, waar we het net over hadden... die ziet geen enkel verband tussen het artikel... wat in zijn blad is, stond dit najaar, en de dood van Kato. Hij schrijft... Er is veel geweld in Oeganda. Het heeft misschien niets met zijn homoseksualiteit te maken. We willen van de regering dat ze mensen ophangen... die homoseksualiteit promoten. We willen niet dat het publiek ze aanvalt. Hoe is eigenlijk de, de sfeer onder... onder ja, klinkt misschien een beetje gek... maar hoe is de sfeer onder homo's in Oeganda? Want lijkt me lijkt me... Een of in de kast blijven of maken dat je wegkomt nu. Ja, die angst is echt toegenomen. Ik heb een paar van die blogs gelezen en iedere keer komt dat ook terug. Mensen durven eigenlijk de straat niet meer op... omdat ze bang zijn dat er achter hun misschien iemand loopt die ze kan aanvallen. En ook op Twitter zie je dat terug. Een fragment daarvan. De levens van alle Oegandese koetjes, een bijnaam voor homo's en lesbo's... lopen gevaar nu. Hoe zullen zij worden beschermd? Wie zal hen beschermen? Hoe zal er gerechtigheid zijn voor David? Een manier is om te garanderen dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Inclusief de rol die homofobe politici en religieuze leiders hebben gespeeld in Oeganda. Maar hoe erg is het in werkelijkheid met het najagen van homo's? Nou, Ik heb dat hele lijstje even bekeken van wat Black Luxus heeft opgeschreven. En dan schrik je wel hoor. Want er is bijvoorbeeld een wetsvoorstel, vorig jaar stond dat ter discussie. Een parlementariër wilde bij wet sommige vormen van homoseksueel contact bestraffen met de dood. Nou, dat leidde vooral dus internationaal tot heel veel ophef. En de president, Museveni heeft gezegd van oké, okay, we gaan dat wetsvoorstel schrappen, maar het is nog steeds niet gebeurd. Ja. En, uh, ja. Ja, dus ondanks al die tegenwerking gaan de activisten gewoon door. Zelfs de dood van Kato kan hen niet weerhouden. En dat blijkt ook uit de woorden van Frank Mugisha. En dat is een hele goede vriend van hem en hoofd van die SMUK, die mensenrechtenorganisatie. Zijn uitspraak vind je terug op de blog Icebreakers Uganda. David is dood en velen van ons zullen volgen. Maar het gevecht zullen we winnen. David wilde een Oeganda zien waarin alle mensen gelijkwaardig worden behandeld ondanks hun seksuele geaardheid. Ja, dit is allemaal uh, terug te lezen ook op onze website hè, van Bureau Buitenland. Was, uh, Barack Obama heeft wel uh, steun betuigd hè, aan uh, Kato en zijn nabestaanden. Ja, het leek wel alsof hij dat ook een beetje moest doen. Omdat met name dus dat gerucht gaat dat hij vanuit dat Rolling Stone, dat blaadje waar, waar al die uh, oproepen van kwam... dat dat dus door uh, Amerikaanse evangelisten wordt gesteund. Heeft hij zich dus uitgesproken. Ja, dat zou ook niet zo netjes zijn als dat uh, waar was. En van Dalen, dank je wel. En dit is het einde van uh, Bureau Buitenland. Zometeen zijn we terug met wetenschap in een labyrinth. Tot straks. Uitdaging voor de deelnemers. holland -Doc presenteert uit Zuid-Amerika. Een droom voor de thuisblijvers. Rob Muns en Atten van Amerongen doen Dakar. Twaalf weken lang. Elke zondag de Dakar Rally. Luister zometeen naar een nieuwe episode uit deze roemruchte rally. Dakar, dat, is, uh, ja, dat doet alles. Zometeen tussen 9 en 10 de Dakar Rally in Holland-Doc Radio.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 Het is afschuwelijk dat ik alleen maar kan toekijken hoe ze omkomen in het vuur. Ik wil dat dieren een kans hebben bij brand. U toch ook? Teken dan de petitie op wakkerdier.nl. Een Nederlandse moordverdachte beheerst al een week de Britse media. Zijn familie wordt tot in Brabant achtervolgd door de Engelse pers. Vanavond in Karobrand. Brandpunt voor het eerst hun verhaal. Kort over 10, Nederland 2. Dit is Radio 1.